9 uur. Het NOS Journaal. Door Alt Megens. Bouwbedrijf Ballas Nedam hoeft waarschijnlijk veel minder boete te betalen... voor de bouwfraude eind jaren 90. Mededingingsautoriteit NMA legde een boete van 14,5 miljoen euro op. Maar na jaren van beroep is de boete verlaagd naar 1,5 miljoen euro. 22 bouwbedrijven kregen van de NMA 2003 boetes... vanwege het maken van prijsafspraken...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 In Servië is gisteren een man opgepakt die in een video op YouTube dreigt de Nederlandse dijken op te blazen. De man staat in, een fil in het filmpje op een duin in Zandvoort. Hij dreigt de zeeweringen op te blazen als het Joegoslavië-tribunaal de Serviërs Karadžić, Mladic en Sessil niet vrijlaat. Met zijn arrestatie zei de man dat het een grap was. Het weer is bewolkt, soms wat regen. Vanmiddag vanuit het noordwesten ook af en toe zon. Maxima liggen tussen 15 graden aan zee en 20 graden in het zuidoosten. Vanavond vrijwel overal droog, ook in het weekend overwegend droog met geregeld zon. Wel is het fris, morgen maxima rond 12 en zondag rond 14 graden. ANBW verkeersinformatie met fiets op de A2 Den Bosch in richting Eindhoven staat 2 kilometer bij Knopend de Hocht. Op de A7 Heerenveen richting Jouden staat tussen Oude Hask en knooppunt Jouden 3 kilometer door een ongeluk. De A8 richting Amsterdam staat ook 3 kilometer voor Knopend Koenplein. En een stuk langer is de file nog op de A9, Altma richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk Oost en knooppunt Batuverdorp 9 kilometer.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 Morgen, het is vier minuten over negen. Een grote drugsvangst vannacht in Rotterdam. We hebben net de foto's gezien. Het gaat om veel drugs. 325 kilo heroïne. Straks de politie met details. Eerst naar spannende cijfers uit Brussel. Die uh, worden verwacht rond een uurtje of elf. Dan komt de Europese Commissie met de prognoses... over de economische groeivooruitzichten, werkloosheid en inflatie in Europa. Financieel redacteur André Meijnema is bij me in de studio. André, um, we hebben de voorbije maanden natuurlijk gezien... dat de economie is teruggelopen. Onder andere in Nederland. Eerder verslechterd dan verbeterd. Dus die cijfers die zullen waarschijnlijk geen rooskleurig beeld geven. Nee, het heet dan een, een lenteraming, zeg maar. maar het zal weinig lente te zien uh, geven. Want uh, wat je om je heen ziet zijn vooral dode bloemen. Uh, nogal wat landen die zeg maar, in de problemen zijn geraakt, de voorbije maanden in een recessie zijn gezakt. En dat beeld is eigenlijk de laatste weken en maanden alleen maar versterkt, verslechterd. Want door de crisis in Griekenland en Spanje die willen oplaaiden, de schuldencrisis die weer de markt in zijn beslag nam, zie je alleen maar dat het uh, in feite minder wordt dan, uh, dan beter. Beter. Nou, en dat is natuurlijk een groot probleem. Want een lagere of geen economische groei eh, betekent dus meer bezuinigen, want anders komt het er niet uit. En het betekent ook erg moeilijk, dus of moeilijker om aan die norm van eh, maximaal begrotingstekort van 3% van Brussel te voldoen. Is ook een spagaat natuurlijk voor heel veel landen, ook voor ons eigen land natuurlijk. Want meer bezuinigen om minder schuld te maken of eh, de schuld laten oplopen dan maar om te hopen dat de economie daardoor niet eh, wordt afgeknepen. En dan. Zoeken met elkaar naar een mogelijke middenweg, namelijk of bezuinigen en hervormen. en hopen dat die twee elkaar een beetje versterken. Dat nou, zijn grofweg twee scholen. We hoorden de hele tijd in discussie, ook in onze uitzending van morgen weer. tussen de rekkelijke en de precieze. misschien een beetje rechts en een beetje links. Degene die zeggen: van jongens, drie is drie. houd je eraan. Bijvoorbeeld de heer Wellink. Wat ik verwacht is dat de zaken wat verder tegen, tegen zullen vallen. Uh, wat ik vind is iets anders. Als dat uh, uh, zou moeten leiden tot meer ombuigingen in Nederland, zouden we dat gewoon moeten doen. Ja, en je hebt ook de andere school, dat wil zeggen meer de linkse school... of de, de, de rekkelijke, die zeggen van jongens, dan ga je die, die de economie kapot bezuinigen. De heer Ierkang van de SP. Het is denk ik ook een, een onverstandige boodschap. Uh, er zijn steeds meer stemmen in Europa en daar ben ik heel blij mee. Die zeggen van ja, deze bezuinigingspolitiek overal in Europa, die, die werkt niet, omdat... Uh,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 ja nou de rekkelijke en de precieze hoe, hoe precies zal uh, eurocommissaris erin zijn denk je nou ja die zal ongetwijfeld zeggen drie is drie en dan denken wij is er nog geen enkele coulantie is er nog geen enkel begrip voor hele moeilijke situaties ja dat is al al jarenlang het geval de Europese Commissie kan besluiten dat er ook verzachtende omstandigheden zijn aan te voeren voor een land om zeg maar niet helemaal zich aan die 3% norm te houden maar het probleem is natuurlijk een beetje dat we de voorbije jaren zodanig hebben gehamerd op uh, houtjes van die 3%. en we met elkaar geconstateerd hebben dat onze laxheid maar voorbijgaande jaren om ons niet te houden aan die 3% ervoor gezorgd heeft dat we in die problemen zijn geraakt met elkaar. Dus het is gewoon een lastig verhaal uh, om te zeggen: van we houden ons er maar eventjes niet aan omdat het ons nu beter uitkomt. Ten meer omdat natuurlijk landen die er nu goed voor staan als de dood zijn, dat de zuidelijke landen bijvoorbeeld, de zwakke landen, denken we nemen het loopje ermee. Daar en daardoor de zaak nog eerder uit balans geraakt. Zo'n land dat er goed voor staat is Duitsland. Eigenlijk het enige land dat economisch overeind blijft. Motor van Europa ook op uh, dit moment. Hoe kijken ze in Duitsland aan tegen deze hele discussie? Ja, ook wel met zorg ook. Want uh, zij hebben natuurlijk uh, absoluut geen zin om voortdurend te blijven opdraaien... voor de problemen van de zuidelijke landen of van de andere uh, zwakke landen. Uh, het animo bij de burgers is ook gedaald. Duitsland heeft wel het voordeel dat ah, het is de economische motor... ze lopen voorop, de welvaart groeit daar nog steeds... Eh, meer dan in andere landen. Dus de pijn van de Duitse burgers wordt ook voor een deel verzacht... door de toenemende welvaart bij hen. Met andere woorden ze voelen het veel minder dan de andere landen. Dus dat helpt zeg maar, om het sentiment een klein beetje te bewegen... mee te denken met de andere landen. En wat ook eh, Otto Friedk heeft gezegd... van de lid van de Duitse Bondsdag, van de liberale FDP... dat zit dus aan de, de rechterflank, maar met een oog op Europa... Eh, heeft wel een, een voorstel...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 Maar tegelijkertijd moet je het wel met elkaar samen doen en niet de, de boel de boel laten. Goed. André Mijnema met een verhuiplik op die cijfers. Die komen over twee uurtjes. Dat is uiteraard te horen op radio 1. André, dankjewel. Ja, het zijn niet alleen de lidstaten van Europa die moeten groeien. Ook Brussel zelf denkt na over manieren om groei te creëren. Bijvoorbeeld door de Europese investeringsbank, EIB, een actievere rol te laten spelen. U hoorde daar wel eerder ook over in onze uitzending. Zoals op de Maasvlakte bij de Rotterdamse haven. De bank leent de haven bijna 1 miljard euro. Zag Europe-correspondent Tijn AD in Rotterdam.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 3 miljard kosten van dit project. Uh, 1 miljard, bijna daarvan, uh, is geleend bij de Europese investeringsbank. We gaan nu vandaag de derde tranche daarvan tekenen met de president-directeur van de Europese investeringsbank. En daar zijn we heel blij mee. Die zijn vandaag op bezoek. Hè? Ja, de Europese investeringsbank wil graag financieren. We now sign another deal over 900 miljoen euros. Werner Hoyer, de president van de Europese Investeringsbank. Bijna 1 miljard. Dat is een van de hoogste bedragen die uw bank ooit heeft uitgeleend. Ja, yeah, U neemt een risico. Ja, yeah, well, it's a, it's a wonderful project. Ja, we nemen een risico, maar het is een geweldig project. Dat past in onze doelstelling. Als EU bank moeten we de groei in Europa stimuleren.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 Tijn Sané was dat vanuit Rotterdam, zo dadelijk dus om 11 uur. Ik zeg het al maar eens in Brussel, de rapportcijfers van de Europese Commissie. Wij houden u daarover op de hoogte. In Duitsland is gisteren voormalig VVD-politica Ayaan Hirsi Ali gelauerd. Ze kreeg de Axel Springerprijs. Ze kreeg de prijs voor haar bijdrage aan het debat over de rechten van moslimvrouwen. Hirsi Ali waarschuwde voor het verzwijgen van problemen met migranten. Want dat is, volgens haar, koeren op de molen van mensen als... bijvoorbeeld de Noorse massamoordenaar Breivik... zei ze tegen verslaggever Wilco Boom in Berlijn. Gefeliciteerd.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 Als we een baan krijgen in Nederland die kan vervangt wat we nu doen. Misschien wel, maar ik zie dat niet. Ik denk niet dat dat realistisch is. Die kans is klein, lijkt mij ook. VVD, Autopolitica Ayan Heersi Ali. In gesprek met onze verslaggever Wilco Boom in Berlijn. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal... maar even bellen met de politie in Den Haag... over een enorme heroïnevondst, 325 kilo. Verkeersinformatie, John Hoka. Elf viel is goed maar 35 kilometer. Paar opvallende op de A7 Heerenveen richting Jouden. Staat voorknopend Jouden 3 kilometer na een ongeluk. Op de Ring Amsterdam de A10 West richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Wij knopen de Nieuwe Meer. Daar zijn twee rijstoken dicht. En er staat inmiddels een file van de vijf kilometer. En de landbachtdagen in zorgt voor extra drukte op de A58 komen we vanuit Tilburg. Er staat voor het knopend Batendorp 3 kilometer. En op de randweg Eindhoven de N2 richting het zuiden staat bij Eindhoven Airport ook 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. We gaan bellen met de politie over de heroïnevondst. Eerst nog even naar Uithoorn. Winkeliers en omwonenden van de katholieke kerk in Uithoorn... kunnen nog steeds niet terug naar hun winkels en huizen. Gisteren werd de omgeving van de Sint-Jan de Doperkerk ontruimd. De angst was namelijk dat de klokken van de torens naar beneden zouden komen. Verslaggever Menno Reemeyer is deze ochtend in Uithoorn. Hij valt al tien jaar niet. Wat zegt u mevrouw? Dat hij echt niet valt, meneer. Ze zijn erin bezig. Zo? Hij valt al tien jaar niet, hij blijft al staan. ze, ze zijn met, met lasbranders in het kerkhof. Oh god, oh god, oh god, er komen er gauw nieuwe huizen, meneer. Oh, dat is het, hè? Dat is het, meneer. Ja, toch wel. Ja, toch wel. De bakker is open. Ja? Ja, u mag wel open. Ja, we mogen wel open. Hoe dat zo? Want ik, zie, ik kan het, de kerktoren hier vandaan zien. Ja, ik denk omdat we nog buiten de straal van. Uh, en ik denk niet dat de kerktoren hier voor de deur valt. Nee, maar ja, dat... de andere kant van het centrum is wel weer dicht, hè? Van het winkelcentrum? Ja, weet ik niet, geen idee. Nee. Blij? Dat wij open zijn, wel. zo ja. vlak ja. voor het weekend? Ja, absoluut. Moederdag. Ook dat. En dit is uh, de rest is dicht, dus voor ons goed. Ja. En loopt het ja. alweer een beetje vanochtend als van ouds? Ja hoor, het loopt wel door. Heb jij, heb jij de naam erop gezet van die koude ja. ja. voor dat ding? We u dat nu of morgen? Ja, nee, ik betaal meteen alles. Oké. Voor het weet hij, is hij weer dicht. <laughs> ja, er valt misschien die kerktoren kerk echt. <laughs> Aan de andere kant van de kerk waar. De huizen zijn ontruimd en de hekken staan. Hangt bij een van de huizen waar mensen nog wel naar binnen mogen... die precies aan de rand zitten. Schande BMW-burgemeester en wethouders. Want het wantrouwen hier in het dorp is groot. Is het allemaal niet bedacht om de kerk te kunnen slopen... en er dan huizen te kunnen bouwen? De gemeente ontkent, maar de bewoners hebben een twijfels. Hoogwerkers voor de kerk, die al vroeg bezig zijn... Binnen in een van de torens een lasapparaat wat te zien is. Want de klokken moeten gefixeerd worden. Iemand die naar binnen wil, maar niet kan. Ik wil naar mijn werk. En dat is? Ik ben accountant. Precies waar zit het? Te precies tegenover die kerk. Waar ja, nu dat, die hoogwerker staat, ja, zo ongeveer. Eentje e, e, e, e, verder. Dat is mijn buurman, eentje e, e, e, e, verder. Bij die, uh, dat zinke dakje wat daar staat. En u wist niet dat u niet naar binnen mocht? Nou, ik denk, ik uh, ga er gewoon naartoe. Ik zie wel. Ja. Wel vlakbij. Ik zeg weinig kans vandaag. Ja, ik ga uh, vandaag maar een ingelaste vrije dag... Ja. Je u, u een beetje op de hoofd gehouden door de gemeente, wat wel en wanneer niet? Ja, tenminste door de gemeente, je ja, hebt de site zet de ja. informatie. Okay. En, daar, uh, en wat, wat, wat is de mededeling voor vandaag? Tot drie uur, daar gaan de winkels weer open. Dat las ik gisteravond nog. Ja. Dus ik hoop dat, het, uh, dat ik er vanmiddag, eind van de dag nog even bij kan. Dan kan ik er in ieder geval Nog een op. paar uurtjes werken en dan... Uh... Ja, nou kan ik het op en het thuis doen. Ja. Maar goed, ja. Nou, dat gekost de post. Ja, dat zal best. Zes, en, en, zes ja. man personeel die, er niet, die niet kunnen werken vandaag. Dus... En wie gaat het betalen? Meneer pastoor? ja, <laughs> Ik weet het niet. Ik weet niet wie juist vraag is. Waar, is of de gemeente of... Uh, de kerk is kennelijk dit... naar later geweest met onderhoud. Ja. Of de kerk... Wist u dat zo slecht was? Ja. ja. Dat is gewoon te zien. Van buitenaf zie je dat de tegels loszitten. Cement is slecht. Ja. stukwerken is slecht. Maar heeft u dan niet met terugwerkende kracht dat u denkt van... Ja, wacht even. Gisteren dan ingegrepen, maar hebben we de dagen en de weken daarvoor niet gevaar gelopen? Toevallig kwam er afgelopen maandag een uh, brief... Of afgelopen dinsdag een brief over de staat van de kerk dat het zo slecht was en ja. uh, dat er snel maatregelen moeten worden genomen. En ik geloof dat bisdom was aangeschreven en twee dagen later nou, ja. deed dit. De, de, de, de? ja. Dus tegen de vlakte? Ja, voor mij betreft wel. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat ik hoop uithoren naar die je boos mee, maar Ik denk het ook. <laughs> voor mij uh, zou het mogen, want het is denk ik niet meer te redden deze meneer hoeft het meer. We hoorden een verslag van Menno Rehmeijer. Vanuit uit De verwachting is dat mensen in de loop van de dag wel weer terug kunnen in hun huizen. Het is uh, negen minuten voor half tien. Nieuws, actualiteiten, achtergronden en serviceinformatie in Nieuwslijn. Ja, nou, Menno Remmers. Dit gaan we straks niet meer horen. Echt niet meer. Nee, het is een beetje zoals Veronica destijds afsloot. Nog 12 uur, 38 minuten en een paar seconden. En dan gaan de zenders op Madagaskar en op Bonaire echt uh, op stil. Uh, de, de knop gaat om en dan stoppen die Nederlandstalige uitzendingen. En dan is er ook meteen uh, een flink deel van het personeel een baan kwijt. 270 ontslagen van de 350 werknemers verliezen hier in Hilversum hun baan. Er loopt een uitzending en achter mij is een grote redactieruimte. En daar begon een minuut of vijf geleden de redactievergadering. Zo, goedemorgen mensen. Goedemorgen. Welkom uh, naar de vergadering. Natuurlijk, vandaag uh, staat een beetje een tekening van die marathon-uitzending. Al... Dit is Louise Dunn, die is uh, vandaag de dagchef op de redactie van de Wereldomroep. Waar natuurlijk nog wel gewoon vergadert. Is het een van de laatste vergaderingen eigenlijk? Nee, wij blijven gewoon lekker door vergaderen. Ja? Ja, maar dan zonder de Nederlandse afdeling, vrees ik. Want andere zenders blijven wel, hè? Het ja, nieuws in het Engels. Kijk, daar zitten mensen van de Spaanse afdeling. Indonesisch, Engels, Chinees. Ja, dat gaat gewoon door, ja. toch? Maar het is wel een gemis, want daar zitten de Nederlanders. En dat is nu een lege plek. Dus, er is wel een goed sociaal plan, heb ik begrepen. Ja, daar mogen we inderdaad niet over klagen. Dat is allemaal uh, dat is goed geregeld, uh, echt. Dus wat dat betreft is prachtig. Maar ja, het is natuurlijk het is een hele zware dag vandaag, vind ik zelf. Hoor. Het is ook gewoon raar om hier weer aan te schuiven met z'n allen... en het te gaan hebben over de economische crisis in, in Europa, bijvoorbeeld. Oh. Ja, het hoort erbij, het is uh, business as usual, maar toch raar. Gaan we bij elkaar naar de uitzending. Ja, een rare dag. Hè, Karin? Als heel presentator, met de ja, klok achter je. Heel raar. Zeker als jij nu ook nog een microfoon onder me snuffert, uh, duurt. Ja, een hele rare dag. Ja. Maar wel ontzettend leuk. Ja. ja. En daarna stopt het. Daarna stopt het. Helaas maar jammer, na deze 24 uur radiomarathon... zal de Wereldomroep geen Nederlands meer uitzenden. Het stopt inderdaad, zij zei zij met enige nostalgie... en een beetje weemoed en ook heel veel spijt. Karen van der Boogaert die hier de uitzending presenteert... met Herman Emmink onder andere aan tafel. Een van de oud-presentatoren die ook net zei... ja, ik presenteerde hier nog een uitzending toen, uh, toen internet opkwam. Internet heeft ons ingehaald. Ja, dat klopt. Het internet heeft ons misschien een beetje ingehaald... maar toch ook niet volledig, denk ik, hè? Nee. Zitten we nou ook bij jou in uitzending? Zitten we nou de samen? Uitzending. Ik zal even voor onze luisteraars... Even uitleggen wat er uitleggen aan de hand is. ...dat Myno Remmers verslaggever van de NOS ingebroken is, bruut ingebroken... want dat hadden we niet afgesproken in onze 24 uur radiomarathon. Ja, het heeft iets feestelijks, moet ik zeggen, als ik hier binnenkom. Maar het heeft ook iets triests, dat is het gekke. Ja, het is een heel dubbel gevoel, dat klopt. Iets feestelijks, omdat we nog één keer willen laten zien wat we kunnen. We trekken nog één keer 24 uur alles uit de kast... om alle Nederlanders, overal, waar dan ook ter wereld... Uh, te laten horen uh, wat we kunnen, wat we doen... en wat we al die jaren gedaan hebben. En wat zeg je dan tegen de next generation, de jongeren die tegenwoordig alles twitter, appen en via de telefoon naar het nieuws uh, kijken? Je weet niet wat je mist. Yes. Dat is het. Dat Kijk, is het. applaus komt er zelfs. Ja. Maar Marno, er is goed nieuws. Ja? Ik sprak twee weken geleden iemand en die zei, weet je, de radio is herontdekt. Dat heet retro-innovatie. Let op mijn woorden Marno. Ja, radio, hoor ik daar ook bij al. De radio komt terug. De radio komt terug. De radio komt keihard terug. Goed. Het zal hier niet meer zijn, vrees nee. ik, maar de radio komt terug. Wat ga je nou doen? Wat komt er nu in de uitzending? Ik ga verder praten heel, met Herman emmick van Buren, Gert van Drimmelen... en Harry Visser van de Stoomvaartmaatschappij. Uh, en we hebben maar één uur. dus Oké, okay, nou nou ik, ik ga er, er weer uit. Ja, dan gaan we weer dan koppelt landelijk nu van de wereld af even. Dank je wel. Uh, sterkte ja. met die laatste, ja, met die laatste uh, uitzending. Dank je wel. Oké. Okay. Hou vol, hè. Ja, er komt nog een, een enorme slotmanifestatie, heb ik begrepen. Er staat ook een hele feesttent buiten. Er ligt een blauwe loper. Er uh, zijn allemaal spots opgesteld. Wat die slotklap is, willen ze nog niet vertellen. Maar ja, met een beetje weemoed en een klein beetje toch ook bloedend radiohart... vanuit Radio 1 afscheid nemen van de wereldomroep. Ja. Zo is dat. En naar deze plek ook wens ik mijn oud-collega's van de wereld op sterkte vandaag. En als dat mogelijk is, een mooi einde. Vannacht vanavond om een uurtje of tien. Bijna half tien. We luisteren naar het NOS Radio 1 journaal. Nog eventjes naar eh, Rotterdam en Den Haag. Want een grote drugsvangst vannacht in Rotterdam. In een loods werd eh, zo'n 325 kilo aan heroïne gevonden. Wim Hoonhout van de politie Haaglanden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb even wat foto's bekeken. Net. Dat valt niet mee. Dat is een, een boel. Dat is niet voor privégebruik, ja. neem ik aan. Nee, want uitbreuk is het niet voor eigen gebruik. Nee, nee. Ooit zo'n grote drugsvangst meegemaakt? Nou, Ik loop al het jaartje mee. Ik kan me niet herinneren dat het zoveel was. Uh, het is wel een grote vangst uh, die uh, wel in de top 5 uh, of tien terecht komt. Nou, hoe is de drugs verpakt? Even voor de luisteraars. Ja, dat zijn uh, ponspakjes, uh, zeg maar een soort vacuümgezogen, alsof je een stuk kaas meeneemt als je vakantie gaat, bij wijze van spreken. En zo is dat uh, min of meer verpakt. En hoe, hoe heeft u dit gevonden? Ja, We kregen gisteren informatie vanuit Europol dat er uh, vermoedelijk vanuit Duitsland een grote partij harddrugs op weg was naar de regio Haaglanden. Mm -hmm. nou, en we hebben samen met het Openbaar Ministerie hebben we daar direct een uh, actie op ondernomen, een recherche team uh, is in, uh, in aan de gang gegaan. Die hebben ze de hele nacht doorgetrokken en uiteindelijk eind van de nacht met een op, uh, actie van het observatieteam en het arrestatieteam belanden het spoor in Rotterdam-Zuid achter het ziekenhuis Maastad. En daar hebben we uiteindelijk die drugs in beslag genomen. In een loods of zo? Ja, in een loods. Daar, daar, daar was een, een 31-jarige man uit Rotterdam. Die was daar met een auto en al die spulletjes. Uh, allemaal telefoons en andere ellende. En uiteindelijk, ja, het, het grootste gebeuren natuurlijk die heroïne. Die, die maar die was de boel aan het uitladen? Ja, dat, was wel, dat leek het wel een beetje op. Dus we dachten dat het daar toch een, een, zeg maar, een soort van distributiemoment zou kunnen zijn. En ja, toen was voor ons ook wel zaken om in te grijpen. Want ja, we willen toch enigszins alles voorkomen dat dit soort troep op de markt komt. Ja, maar deze meneer was, neem ik aan, toch niet eens niet een eentje voor elkaar gekregen? Nee, dat mag je aannemen. Als je natuurlijk zo'n partij heroïne vervoert, dan moet er gewoon een heel netwerk omheen zitten. Aanvoer, afvoer en doorvoer. Ja. Uh, en daar gaan we uiteraard de komende dagen nog verder op regeren. U spreekt ook even, even met deze meneer, neem ik aan. Ja, absoluut. Wij We zijn wel heel blij met deze vangst. Omdat, kijk, de drugs van, van straat, maar dat betekent wel, want wil je drugs kopen, moet je geld hebben. En als je praat over een straatwaarde van 10 miljoen euro dan moet je dat met criminaliteit verdienen. dat betekent straat over overvallen inbraken. Ja. Maar ja, dat scheelt natuurlijk wel in dit geval. En was het de bedoeling dat, dat deze heroïne in Nederland gebruikt zou gaan worden? Ja. Als je dat wist, dat is, uh, uh, dan wist je meer, denk ik. Ja. Uh, het kan ook naar Engeland zijn, hè. Dat is, uh, daar is ook een flink afzetgebied. Uh, heroïne is nou niet de meest uh, innovatieve uh, drugsoort nu nog in Nederland. Hè. Dat is toch al een beetje achterhaald. Het wordt niet meer zoveel gebruikt? Nee, dat nee. zijn het wel de signalen die we krijgen uit de samenleving. Maar ja, het kan best zijn dat het voor doorvoer bestemd is. Maar nogmaals, dat zal hij moeten verklaren en daar ik hoop ook willen verklaren. Ja. Uh, was dit een bekende van de politie, deze 31-jarige man? Nou, zelf weet ik ook niet. Ik was er vorige vroeg bij uh, toen ze mij belden. en uh, nou goed, uh, uh, ik, ik neem maar aan dat als je met dit soort uh, Fratsen aan de slag bent, dat je ook niet helemaal brandschoon bent. Maar uh, normaal, ik heb daar nu nog geen kennis van. Nee, snap ik. Nou denk ik, uh, als het gevonden is in uh, Rotterdam, dan zou het ook verscheept kunnen worden. Dus dan is het misschien wel juist voor uh, de internationale handel bestemd. Ja, kijk, het, het, het, het lokaal is ook, uh, moet je een flink afzetgebied hebben, wil je dat uh, in, in Rotterdam of in Den Haag afzetten, laat het ook helder zijn. Want ja. het zijn uh, allemaal postpakjes dus het wordt natuurlijk aardig gedistribuleerd uh, de, de regio in, of misschien wel, zoals u zegt, het land uit. Ja, dat kan heel goed. We horen nog wel van u. Wim Hoonhout van de politie Haaglanden, dank voor nu. Tot u ziens. Goed. We zijn aan het eind gekomen van het Radio 1 Journaal voor dit moment. Ik wens u nog een hele fijne dag, een fijn weekend ook. Maandag zijn we er weer. Um, we gaan door naar de collega's van de KRO, carl Jan de Zwart. Vertel, wat heb jij in je uitzending? Goedemorgen, Lara. Het bureau kredietregistratie maakt zich uh, grote zorgen... omdat er inmiddels meer mensen met dan zonder een baan... een beroep doen op de schuldhulpverlening. En uh, studenten die met een papiertje het middelbaar beroepsonderwijs verlaten... kunnen vaak te weinig om in het bedrijfsleven aan de slag te gaan. En dat moet snel anders, want we dreigen een ontwikkelingsland te worden. En de wereld vergaat niet op 21 december... dus ook dit jaar kunnen we nog rustig kerstmis vieren. En ook de komende 7.000 jaar nog. Ontdekking van nieuwe mu muurschilderingen werpen een compleet nieuw licht... op de Kalender. Hoort u allemaal straks in Cargo? Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Bouwbedrijf Ballas-Nedam hoeft waarschijnlijk veel minder boete te betalen voor de bouwfraude eind jaren 90. Mededingingsautoriteit Ma legt een boete van 14,5 miljoen euro op. Maar na jaren van beroep is de boete verlaagd naar 1,5 miljoen euro. Bijna een kwart van de HBO-docenten heeft zich wel eens onder druk gezet gevoeld om een voldoende te geven. De helft is wel eens voor die druk gezwicht, blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond. De docenten voelen zich vooral door het management onder druk gezet. En de politie onderzoekt een incident met een trein in Ommen. Een stoptrein miste daar gisteravond. Het station schoot honderden meters door. De trein reed door een rood sein en over een overweg waarvan de slagbomen nog open waren. Niemand raakte bij dat incident in Ommen gewond... De machinist heeft tegen de politie gezegd dat de remmen het niet goed deden. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. We hebben nog een paar opvallende videos op de A7 Heerenveen richting Jouren. Stad voorknopend Jouren, twee kilometer aan ongeluk. Op de A9 richting Amstelveen is het nog vrij druk. Zeven kilometer langzaam rijden tussen Beverwijk Oost en knopend Raasdorp. En op de Ring Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag. Daar staat tussen Knoop het Koendplein en Knoop het Nieuwe Meer 8 kilometer aan ongeluk. Bij Knoop het Nieuwe Meer zijn twee rijstroken afgesloten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Carl-Johan de Zwart. 1 miljoen gezinnen zitten in ernstige financiële problemen. Nederland wordt een ontwikkelingsland... als het niveau van het middelbaar beroepsonderwijs niet verbetert. Barack Obama wint voorverkiezing maar net van crimineel... en het ochentumeur van Siska Dresselhuis. Het is 2 minuten over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Hans-Jaap Melissen staat vanochtend langs de A12 bij Veenendaal. Veenendaal, thuisbasis van de bom tegen het vloeken... En wie zou het zomaar heel erg druk kunnen krijgen dit weekend? Als er hier aan de A12 grote verkeershinder ontstaat. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl Ruim 700.000 gezinnen hebben financiële problemen en nog eens bijna 300.000 zitten diep in de schulden. Dat meldt het bureau kredietregistratie. Voor het eerst zijn er meer mensen met een baan die een beroep moeten doen op de schuldhulpverlening dan mensen met een uitkering. Goedemorgen, Joke de Kok, voorzitter van de Vereniging voor Schuldhulpverlening. Goedemorgen. Hoe kan je als je je baan nog gewoon hebt zo in de problemen komen? Er zijn heel veel mensen die de afgelopen jaren allerlei verplichtingen op hun schouders hebben genomen. En die verplichtingen die kunnen ze nu niet nakomen. Dus het is, uh, door allerlei omstandigheden vallen mensen soms terug in inkomen. De overwerkvergoeding valt weg. Ze hebben hun baan kwijt, hebben een nieuwe baan genomen met een lager salaris. En de verplichtingen zijn gebaseerd op het salaris van enkele jaren geleden. En het salaris, het inkomen, is nu gewoon minder. Waardoor mensen hun verplichtingen niet meer na kunnen komen. En ja, het verhaal is eigenlijk, de tijden zijn veranderd, de crisis doet zich voelen. Inderdaad, ook natuurlijk mensen met eigen woning komen steeds bij ons uh, zich melden. omdat zij eigenlijk een woning moeten verkopen omdat de last te hoog is. Maar ze komen niet van de woning af. En op het moment dat ze het wel zouden kunnen verkopen voor een veel lager bedrag... dan krijgen ze een groot probleem met de bank. Dus mensen weten echt niet meer welke kansen op nee. moeten. Maar toch snap ik het niet helemaal. Want bedoel, je hebt gewoon een baan, je hebt een huis, je hebt een hypotheek... Uh, je hebt die verplichtingen, dat weet je van tevoren. Het is niet zo dat, dat, je, dat, dat, dat de helft van Nederland in inkomen uh, enorm achteruit gaat op dit moment. Nee, maar er zijn wel natuurlijk heel veel mensen die door allerlei omstandigheden, door hun leven in een echtscheiding, relatiebreuk, ziekte, et cetera, ja. een andere financiële situatie krijgen. Mm -hmm. En aangezien mensen heel erg veel verplichtingen op hun schouders hebben genomen met creditcards, met kredieten. Met... Afgelopen jaar was het ook mogelijk als je financieel vastliep, dan had je gewoon een tweede hypotheek op je huis, want ja. je huis werd toch meer waard. En dan zie je dat gewoon dat die mogelijkheden zijn er niet meer De banken houden daar de deur dicht. Het de herfinancieren van kredieten is ook een stuk ingewikkelder geworden. En als het dan een tegenslag is, je gaat uit elkaar, maar je kunt je woning niet verkopen... dan heb je wel een ja. prima baan, maar ja. ook een forse last. Kortom, we liepen eigenlijk een beetje op het randje. Althans, heel veel mensen liepen op het randje. Ja. En er hoeft er maar iets te gebeuren of je viel over het randje. En dat iets, dat is nu aan het gebeuren. Ja, en dat is natuurlijk al sinds 2008. Mensen die reserves hadden, de afgelopen jaren zijn die reserves opgegaan. En je ziet ja. dat het gewoon het vet van de botten af is, zoals ja. wij dat dan zeggen. Ja. Het zijn vooral ouderen en huiseigenaren die dit overkomt. Kunt u voorbeelden geven? Nee, het zijn het vooral huiseigenaren en oudere mensen. Dus los daarvan je ziet dat bijvoorbeeld, uh, ik had deze week bijvoorbeeld een mevrouw die heeft uh, een eigen huis. Het is zo goed als afgelost. Het is dus wel een hele slechte uh, staat van onderhoud, omdat ze zelf niet onderhouden heeft. Die heeft ooit een krediet afgesloten, is nu 65. En die moet ze ook gaan aflossen. Maar waar moet ze van af gaan lossen? Haar pensioen is 1000 euro en ze moet 700 euro in de maand gaan aflossen. Ja. En niemand wil haar in slechte staat verkeer in de huis met een hypotheek belasten, dan wel wil het nu kopen. Omdat het gewoon geen enkele bank daar een financiering voor geeft. Ja. Dus die mevrouw kan geen kant op. Die dus, in, dus die mevrouw zit eigenlijk in de problemen... omdat de huizenmarkt ook gewoon heel slecht is op dit moment. Ja, ja. ja. ja het is een combinatie van diverse factoren. Nou, de Nederlandse bank waarschuwt juist voor problemen... onder de jonge huiseigenaren die extra kwetsbaar zijn... omdat hun ja. huis inmiddels minder waard is dan de hypotheek... die ze hebben afgesloten. Hoe groot is dat probleem eigenlijk? Ja, de cijfers daarover zijn niet helemaal eenduidig. Als we kijken naar de cijfers die de BKR aangeeft, die zeggen van er zijn 45.000 meldingen van mensen die in achterstand hebben op de hypotheek. Als ik kijk naar de aantal, dus echt harde cijfers heb ik niet, maar als ik kijk aan de mensen die zich bij ons melden, met uh, van we willen uit elkaar gaan, we moeten ons huis verkopen, maar we kunnen het niet verkopen, we hebben een restschuld, et cetera. Die groep die is echt groeiende, dus, maar dat valt. Dat, dat, die groep die, die hebben we niet hard, maar op de, ja, 69% van onze leden die over het hele land verspreid zitten... krijgen gewoon met grote regelmaat mensen met eigen huizen aan hun loket... met de vraag van, kun je mij helpen? Wat moet ik doen? Ik loop vast. Dus je ziet gewoon aan alle kanten dat het echt aan het stijgen is. Er zijn cijfers, die, maar die zijn niet hard, maar er zijn wel getallen die genoemd worden... dat ongeveer zo'n 500.000 uh, mensen een hypotheek hebben... Ja. Waar die hoger is dan de waarde van de woning. Dus als daar iets fout mee gaat, nou, tel ja. maar op je wens. Dan heb je echt een probleem, hè? Ja. Dan heb je echt een probleem, ja. ja. Een kwart van de Nederlanders, dat zegt het bureau kredietregistratie ook... heeft een betalingsachterstand. Uh, dat ja. betekent natuurlijk niet meteen dat je in de problemen zit, hè? Ik bedoel, iedereen laat wel eens een rekeningetje liggen, toch? Ja. Ja, dat is een hele variëteit. We hebben, er is een onderzoek gedaan naar dat betekent, daarin kwam Daar kwam uit naar voren dat 27,6% van de Nederlanders, dat zijn dus echt ruim een kwart, dat die een of andere vorm van betalingsachterstand hebben. Dat varieert van een paar rekeningen laten liggen, maar ook forse achterstanden op creditcards. Sommige mensen hebben echt 5, 6, 7 verschillende creditcards die allemaal helemaal benut zijn met, met kredieten. En ja, ja. Mensen blijven nog heel erg veel die creditcards gebruiken... omdat ze geen geld nog hebben op een rekening. Maar dat houdt op een gegeven moment ook op. En alles moet wel met een forse rente terugbetaald worden. Ja. En het lijkt erop of mensen dat niet in de gaten hebben. Nog steeds niet. Nee, het ook niet in de gaten willen hebben misschien. Het uh, bureau kredietregistratie meldt dat er voor het eerst dus meer mensen zijn met een baan. Die een beroep moeten doen. Nee, dat meldt melden, schulden, wij, of, nee? melden wij. wij zijn de cijfers van 2011 van de NVSK, dus onze ja. branchevereniging. Ja. Wij hebben onze cijfers vandaag buiten gebracht En ja. dus voor de eerste keer dat dus meer mensen met een baan hebben dan ja. mensen met een uitkering. Ja. Ja. En die mensen komen dan enigszins beduust binnen. Van ja, ik heb ja. gewoon een baan, ik snap er eigenlijk niks van. Ja, mensen, het overkomt mensen. Mensen ja. hebben echt het idee zo van, ik dacht dat ik, hè, ik heb een baan ik heb een zekerheid en stevigheid. En gaandeweg heb ik gewoon. Het Gaat gratis, goed zo. Er zijn de gaten ontstaan. En ja, heel vaak hebben mensen niet eens een idee hoe het gekomen is. Dus we gaan de mensen echt kijken van ja, hoe komt het nou? Waar, waar is het gat ontstaan? Om ook te kijken hoe we de oplossing kunnen organiseren. Maar je ziet echt een hele verschuiving in de doelgroep die mm -hmm. zich meldt bij de hoofdverlening ja, Een groep die alsmaar groter wordt. Uh, dat kan wel eens de toekomst zijn voor nog heel veel meer mensen dus ook inderdaad. Wat kun je nou eigenlijk doen om dat te voorkomen? Nou, ik, er zijn... Voor, voor, voor mensen zelf. Van kijk alsjeblieft naar je financiën. Nu, als je denkt, van bij mij gaat het goed. Kijk ja. ook of het inderdaad goed gaat. Omdat het niet alleen maar een gedachte is. Maar ga eens zitten, als je met z'n tweeën bent, ga met z'n tweeën eens zitten en kijk wat gaat er, wat komt er in, wat gaat eruit. Is alles nodig? Kunnen we op bezuinigen en kunnen we eventueel reserves aanleggen? Ja, maar zolang het en, goed in... gaat, ga je niet echt ingrijpen natuurlijk hè? En denk je van ja, het gaat wel, het, het gaat allemaal wel. Ja, maar daarom is het ook belangrijk dat we gewoon... De, de, wij, wij, wij brengen dit verhaal ook naar buiten... omdat we het belangrijk vinden dat mensen hiervan bewust worden van... vorig jaar dachten heel veel mensen, het overkomt mij niet. En die mensen zijn nu bij ons met mm -hmm. forse financiële problemen. De middelste schuld is 30.000 euro. 30.000 euro. Dat loop je zomaar niet in. En het nee. gaat heel snel. Eén fout gemaakt financieel heeft grote consequenties. Duidelijk, dank u wel. Joke de Kok, voorzitter van de Vereniging voor Schuldhulpverlening. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. VN-bemiddelaar Kofi Annan waarschuwt voor een burgeroorlog in Syrië. Tot nu toe wordt er gesproken van een intern conflict. Maar wat is eigenlijk het verschil met een burgeroorlog? Militair historicus Christ Klep heeft het antwoord. Bij een burgeroorlog wordt over het algemeen gesproken van een vrij grote confrontatie uh, tussen georganiseerde groepen. En wat Kofi Annan nu eigenlijk probeert te zeggen is dat het conflict aan het overgaan is van een zeg maar, intern klein gewapend conflict hè, tussen één grote partij, de overheid, de Syrische overheid, en een groep opstandelingen, naar zeg maar, een georganiseerd conflict tussen twee partijen die echt tegenover elkaar staan. En bij de rebellen is het dan heel belangrijk, en dat is geldt voor de definitie burgeroorlog, is dat is dus heel belangrijk, dat ze ook een georganiseerde structuur krijgen met een eigen commando. Als dat eenmaal het geval is, en de ene partij, de overheid, staat dus echt tegen een georganiseerde andere partij, dan spreken we niet langer van een klein intern conflict. Maar dan spreken we dus echt van een burgeroorlog. En dat is wat Kofi dan op dit moment bedoelt. Chris Klep, Militair Historicus. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen: Goedemorgen kro.nl, voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de A12? Vloeken en tieren met Hans-Jaap Melissen. Het lijkt bijna of hier een 16-baan snelweg wordt aangelegd. Want tot ver buiten de A12 ja, wordt gewerkt. Wat gebeurt er eigenlijk, uh, Jacqueline Lindert van Rijkswaterstaat? Ja, wij zijn, uh, dit is een werkterrein uh, waar grote bergen zand en ook uh, oud asfalt ligt. En dat oude asfalt uh, zijn we hier aan het hergebruiken voor uh, het nieuwe asfalt. Okay dan worden we bijna overreden door een uh, trekker met enorme wielen. Uh, ja, ik zei het net al. Uh, Venendaal thuisbasis uh, van de Bond tegen het Vloeken. Krijgen die het moeilijk dit weekend met al die verkeershinder? Ja, ik, uh, ik hoop het niet, maar dat weten we niet. En uh, vooral op, in de avonden, om acht uur s avonds, dus de vrijdagavond en de zaterdagavond dit weekend... Uh, zal, uh, zal de file uh, ja, groot zijn. Ja. We werken daarom tussen Maan en Driebergen en verwachten een vertraging van, uh, van bijna een uur. Nou, dan kun je beter de snelweg meiden, denk ik. Ja, dat, uh, dat zou ook een oproep zijn uh, voor mij. Dus uh, de mensen die niet hoeven te rijden, blijven thuis. Uh, maar ook bijvoorbeeld het lange afstandsverkeer... Ja, uh, kiezen een andere route. En dat kan bijvoorbeeld via de A15. Want hier vindt dan de verbreding plaats. Op, op deze plek is het van twee naar drie stroken. Ja, tussen uh, Driebergen en Veenendaal uh, liggen nu twee rijstroken... en wordt het verbreed naar drie rijstroken. En dan bent u hier met dat soort projecten uh, de komende... Paar maanden bezig. Het zijn acht weekenden wat om gaat. Hè? Het zijn acht weekenden. En uh, na de zomer kunnen de rijstroken op de A12 tussen uh, Utrecht en Veenendaal uh, open. Maar blijft het echt beperkt tot die weekend Of heb je dan ook door de week last van dit soort uh, werkzaamheden? Nee, wij uh, tijdens de werkdagen zijn er gewoon twee rijstroken beschikbaar. Uh, en uh, willen we ook juist dat het verkeer dan doorrijdt. Willen, ja. Dat, ja, ja. Nou, wille, is, ja. Ja, het dat is niet altijd de snelweg. Uh, uh, nee, wat, wat je hebt is dat er uh, in de huidige situatie uh, een file stond. Daarom verbreden we ook de snelweg. Uh, maar door de werkzaamheden is de vertraging niet groot. Even door het zuur heen. Hè, voor deze automobilisten die nu ook al een beetje moeilijk de weg naar de snelweg vinden. Je moet die laveren, tussen allemaal verkeersborden, gele borden met pijlen. Ja. Is hinder. Pas was het goed nieuws hè, dat het sneller ging op de A12 tussen Gouda en Woeren. De verbreding was eerder af. Bent u hier ook eerder klaar dan u oorspronkelijk dacht toen die plannen werden uitgewerkt? Ja, we zijn ook hier eerder klaar. We hebben de aannemer er ook op geselecteerd. Dus aan de start heeft hij ook aangegeven dat hij bijna twee jaar eerder klaar was. Uh, en nu uh, zijn we ook zelfs nog uh, na de zomer klaar. Maar hoe van... kan zoiets eigenlijk? Hoe kan het ineens zoveel sneller gaan? Nou, omdat uh, de aannemer hier over 30 kilometer uh, uh, lengte uh, tegelijkertijd werkt. Uh, de, normaal gesproken heb je wegvakken, heb je delen wat die verbreedt. En nu werkt hij over de gehele 30 kilometer. Uh... Er zijn nieuwe technieken, waardoor hij beter in één keer asfalt kan aanleggen. Zo ja. op, hè? En, en dat, dat kon vroeger gewoon niet. Uh, nee, dat is een uh, speciale machine die ervoor ontwikkeld is en uh, die bestaat nog niet zo lang. U zei het net al, hè, uh, in dit soort weekenden is het misschien wel beter als je hier s'avonds s s'nachts s niet gaat rijden. Maar hoe vind je nou makkelijk je alternatieve route? Want het is toch een belangrijk knooppunt. Ja, het is een belangrijk knooppunt. En uh, wat belangrijk is om te weten voordat je op weg gaat, dat je goed geïnformeerd bent. En dat je, kan je het beste kan kijken op de a naar beter site uh, ja, of de weekendwerkzaamheden bijvoorbeeld echt doorgaat, want als het echt slecht weer is, veel regen, dit weekend niet. Maar uh, een ander weekend zou kunnen, hè, uh, dan gaat het bijvoorbeeld niet door. Uh, en daar kunnen mensen zich ook aanmelden voor de reiswijzer. Uh, en daarmee krijgen ze een mailing uh, de week voorafgaand aan de werkzaamheden. En dat ze dus niet hier een uur uit de auto hoeven te staren naar de Utrechtse heuvelrug. Waar wat heuveltjes van asfalt bijgekomen zijn. En waar de bon tegen het vloeken zijn hart vasthoudt dit weekend. Ja, meiden dus die A12. Vanwege werkzaamheden bijdragen was dat van Hans-Jaap Melissen. Ja. Straks, waarom stemmen inwoners van West-Virginia... liever op een crimineel dan op Obama? Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1988. Ja, ja, daar is die reggae-zanger Bob Marley. Die overlijdt deze dag, 1981, aan de gevolgen van kanker. 31 jaar na zijn dood is Marley nog steeds de king of reggae. Zo heeft hij een Facebookpagina met maar liefst 38 miljoen volgers. Onder hen ook Martijn Huisman, auteur van Babylon by Bus. En daarin beschrijft hij de bezoeken van Bob Marley en de welers aan Nederland. Als Bob Marley op tour ging, was het natuurlijk niet alleen Bob Marley... Dat heette niet voor niks officieel Bob Marley en de Welers. En de Welers speelden natuurlijk een enorm grote rol. Daarnaast hadden wij dan de I3's, die waren ook mee. Dat was uh, Bob's uh, vrouw Rita. De kok kwam mee, uh, er kwam een voetbaltrainer slash coach mee. Die vroeger de professional was geweest in Jamaica. En bijvoorbeeld de eerste keer in Amsterdam zaten ze dan in een dure hilton hotel. En dan hadden ze een, uh, als het de luxe suite voor zichzelf waar ze konden koken en uh, ja, gewoon relaxen. Dus het was eigenlijk een, uh, eigenlijk een wereldje op zich, zeg maar. Rastaman, vibration, uh, nou, de eerste keer toen ze in Amsterdam waren, toen zijn ze ook op een uh, rondvaartboot uh, door de grachten uh, gevaren... Okay. om uh, journalisten de kans te geven om uh, te interviewen en foto's te maken. Maar het bleek wel dat, uh, dat Marley en zijn uh, Amerikaanse muziekvrienden... vooral geïnteresseerd waren in de marihuana die verkrijgbaar was. En, uh, die rustig op zat er roken in een hotelkamer. En ook op die rondvaartboot trouwens. Dat was inderdaad hier in Nederland eh, nou ja, toegestaan of het werd eh, oogluikend toegestaan. Terwijl als we bijvoorbeeld naar Duitsland gingen, werd we bij de grens al direct gecontroleerd. En dan moesten we bijvoorbeeld in de tourbus alle ramen open een kwartier van tevoren, hè, voordat de grens werd bereikt. Om eh, die lucht uit te krijgen. Uh, maar in Nederland kon het dus wel. Dus waarschijnlijk voelen ze zich hier wel meer thuis uh, dan in andere landen. Of in ieder geval minder in de gaten gehouden. Ja, niemand had eigenlijk door. Uh, Zelfs de band wist het niet. De mensen, het publiek wist het niet. De journalisten wisten het niet. Maar hij stond eigenlijk gewoon doodziek op het podium. Um, sommige journalisten schreven achteraf dat het enthousiasme bij hem wat minder was dan voorheen. En dat hij misschien een beetje vermoeid uitzag omdat het zo'n lange tour was. Maar feitelijk uh, was hij echt gewoon doodziek al. Ja, hij ging gewoon maar door en door om mij zijn muziek en boodschap eh, te verkondigen zeg maar, aan de wereld. aan, aan echt, Op in, enorme voetbalstadions, noem het maar op, want ze waren op het hoogtepunt eh, van hun carrière. In 1977 zouden Bob Marley en de Welis eh, in Den Haag gaan optreden. En toen eh, had Bob Marley gezegd tegen de platenbaas die in Nederland verantwoordelijk was... en de boel begeleidde van dat hij eh, John Cruijff wel eens wilde ontmoeten... Dus toen heeft die platenbaas Evert Wilbrink, heeft Johan Cruijff via via opgebeld. Maar die weigerde bot en die zei direct van dat interesseert me helemaal niets. Daar heb ik niks mee te maken. Dus is helaas nooit van die ontmoeting gekomen. Want dat zou natuurlijk helemaal als de focus van waarde een hele mooie en unieke gelegenheid zijn geweest. Ja, is toch een gemiste kans voor Johan Cruijff. U hoorde Martijn Huisman, auteur van Babylon by Bas. En daarin beschrijft hij de bezoeken van Bob Marley en de Welers aan Nederland.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 was dat met Roller Coaster Town. Ja, we bleven nog even in reggae-sfeer. U kent hem waarschijnlijk van het hitje Matador. Vreselijk nummer was dat. 9 minuten voor tien. Barack Obama moest het in West-Virginia... bij de voorverkiezingen om de democratische kandidatuur... voor het presidentschap opnemen... tegen een gedetineerde misdadiger... Hij won, maar wel met verrassende cijfers. Nog geen 58% van de stemmen ging naar Obama... en maar liefst 42% van de kiezers gaven de voorkeur aan Keith Judd... die een gevangenisstraf uitzit wegens afpersing en bedreiging. Goedemorgen, Michiel Vos in New York. Goedemorgen. Nou, dat is nou niet echt too close to call, maar wel opvallend. 42% tegen 48%, eh, 58% voor Obama. Dat is best veel voor die Keith Judd. Ja, dat is heel veel voor iemand die inderdaad... 17,5 jaar in de gevangenis zit wegens afpersing, zoals je al zei. Uh, dat is dus een zware misdadiger. Ik bedoel, dat is niet zomaar even iemand. En die heeft zich min of meer als grap meegeschreven... ingeschreven voor de voorverkiezingen in de Democratische Partij. Dat kan in sommige staten, wegens hele toegankelijke wetten. West Virginia is daar dus één van. En hij heeft inderdaad 42 gehaald. En ja, dat is inderdaad nieuws. Niet omdat hij gewonnen heeft natuurlijk, want hij heeft verloren... Mm -hmm. En omdat, maar het is nieuws omdat Obama natuurlijk in alle voorverkiezingen in alle staten min of meer anopposed, dus geen tegenstander heeft. In dit geval wel een tegenstander had en die het heel goed deed. En dat was een man ja, in een staat dus waar heel veel anti-Obama stemmers zitten, dat blijkt dus. Ja, laten we even, want ja, die Keith Judd, dat is dus een, een, een, nou ja, we kunnen gewoon wel zeggen een crimineel. Wat zegt dit over West Virginia, dat daar, nou ja, 42% van de mensen die meededen aan deze verkiezingen op hem stemmen? Nou ja, dat is dus de vraag die iedereen zich stelt. Men denkt dat in West Virginia... dat West Virginia een staat is die een voorbeeld is. Niet als enige staat, maar een voorbeeld is van... zeg maar de two Americas, de twee Amerika's. Er is een Amerika waar, zeg maar, Obama eh, populair is... of minder populair is. Maar er is ook een deel van Amerika waar Obama diep wordt gehaat. Yeah. En West Virginia, rural West Virginia... zeer landelijk, zeer afgelegen mijnbouwstaat. Zeer arm, net zoals Mississippi bijvoorbeeld. Dat zijn staten waar niet alleen veel racisme voorkomt... waar bijvoorbeeld een zwarte kandidaat het nooit goed zal doen... maar waar ook gewoon een diepe haat bestaat tegen Obama. En alles waar hij voor staat, zeg maar. De man die gelooft in de overheid. De man die gelooft in de nuance, zeg maar. Voor dit soort mensen gaat het allemaal veel te ver. En die hebben nooit geloofd in deze man en die zullen nooit in hem geloven. En dat laten ze merken op dit soort momenten als een voorverkiezing. Ja, het is dus niet alleen omdat ze een hekel hebben aan Obama omdat hij zwart is... maar het heeft ook nog wel degelijk inhoudelijk met beleid te maken ook wel met beleid te maken. In dit geval bijvoorbeeld de staat is, zoals ik zei, afhankelijk van de mijnbouw. En Obama is iemand die erg, uh, in deze staat in ieder geval, wordt gezien als een groene president die erg probeert mijnbouw in te perken en die probeert mm. mijnbouw uh, toezicht te houden op mijnbouw, et cetera. Dat wordt in dat soort staten gezien als een aanval op hun uh, broodvoorziening, op hun werkgelegenheid. En dat wordt hem niet in, af, in dank afgenomen. Zelfs de democratische gouverneur van West Virginia en de democratische senator, er is één senator democraat en één republikein, die hebben gezegd dat ze in de komende novemberverkiezing wellicht niet op Obama zullen stemmen. Nou, dat ja. gaat heel ver. Dat ja. is dat is eigenlijk na dan in de partij, zoiets. Ik bedoel, Obama is de kandidaat voor de democraten, punt uit. Ja, toch als je het beeld zo schetst van West-Virginia... arme mensen, zonder veel opleiding, werkzaam in de mijnbouw... Eh, niet al te veel perspectief ook... dan zou je zeggen, eh, zaken waar Obama zich hard voor maakt... een betere gezondheidszorg, onderwijs, uitkeringen... Eh, nou, dat zijn toch aantrekkelijke zaken. Juist. Ja, dat, ja, dat zie je heel goed. En dat... En dat... En dat merk je wel vaker bij, uh, in, bij Amerikanen aan de onderkant van de maatschappij, de, lower, de lagere sociale klassen, die heel veel baat zouden hebben bij een, een, een overheid die ze steunt met, met uitkeringen, met, et cetera, met steunprogramma's. En dat is juist iets waar ze niet van willen weten. De overheid is iets wat wordt gezien als een soort absoluut bijna een kwaad, iets waar je niks mee te maken wil hebben... daar zijn ze te trots voor. En dat zit anders dan in Europa. Er is een enorme antipathie tegen alles overheid. Ja. Overheid is er immers ook op uit om je wapen af te pakken. Dat is heel belangrijk in dit soort uh, landelijke, uh, bergachtige staten... heuvelachtige staten als West Virginia. Zeer afgelegen. Je moet een beetje denken aan de uh, uh, Deer Hunter. Het eerste uur uit de Deer Hunter... waarin dat dorpje ja. wordt geschet ja. hè, voordat ze naar Vietnam gaan. Ja. Dat soort... Dat was in Pennsylvania toevallig, maar dat die is een Die sfeer de is het een beetje. Ja. Nou. Ja. Zeg, en, en die Keith Judd, is het niet vreemd dat iemand die in de cel zit, kandidaat kan zijn voor het presidentschap? Dat is vreemd. Keith Judd had het al in 2008 geprobeerd... ook uit de gevangenis in Idaho, een andere afgelegen staat. Sommige ja. staten uh, hebben nou eenmaal hele lakse wetgeving... wat, wat betreft het uh, uh, op een ballot kunnen komen... op een uh, stemformulier kunnen komen. En de voorwaarden die daaraan worden gesteld... dat wordt per staat geregeld en is niet federaal geregeld. Dat mm -hmm. is dan een enorme betekenen van allerlei verschillende regels... in heel Amerika. Okay. Dankjewel, Michiel Vos uh, vanuit New York over uh, de verkiezingsuitslag. 42 van de kiezers. Gaven dus hun voorkeur aan Keith Judd. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur en daarna zijn we bij u terug met het middelbaar beroepsonderwijs. en het bedrijfsleven. Die moeten de handen ineens slaan. En de wereld vergaat niet op 21 december. U kunt dus nog gewoon kerst vieren.